Ja, wat is dat nu weer? Wat is er, Cunningham? Dikkens natuurlijk. Hoe had u nooit kunnen zeggen dat ik die man de boeien af moest doen? Hij is op de tussenuit, weg, foetsie, van een kool afgesprongen de tuin in. Wat? Wat dan toch?